In geen land ter wereld is de voedselvoorziening zo goed geregeld als in Nederland, vindt Oxfam-Novip. Ontwikkelingsorganisatie legde de voedselgegevens van 125 landen naast elkaar. Tjaat is laatste op de ranglijst. Oxfam-Novip wil met de lijst laten zien hoe goed of slecht het internationaal met de voedselvoorziening gaat. Nederland doet het zo goed omdat voedsel hier relatief goedkoop, gevarieerd, gezond en van goede kwaliteit is.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 De man van 48 is vorig jaar februari aangehouden, maar tot dusver is aan de zedenzaak geen rugbaarheid gegeven. Zijn strafzaak dient eind deze maand voor de rechtbank in Arnhem. De krant sprak met oud-bewoners en het management van de instelling. Het Evangelisch Begeleidingscentrum in het Harde zegt dat in overleg met cliënten, medewerkers en slachtoffers intern de regels zijn aangescherpt.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 Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over dierfabels en waarom je daar zwembaden bij nodig hebt zometeen. We gaan het ook hebben over beeldhouwkunst. Want er is een nieuwe tentoonstelling van Marjolein Mandersloot. Wij gaan langs in haar atelier. En u hoort tips om de nacht door te komen van filosoof Ad Verbrugge... Twitter, we zitten op Twitter, vpro.nms. En u kunt ons ook mailen, nooitmeerslapen@vpro.nl. De hele week is onze huisschrijver Jamal Uriyachi... bekend van zijn boeken De Vertedering en de Vernietiging van Prosper Morel. En elke dag bellen wij hem om hem te vragen iets voor te dragen... dat hij speciaal die dag voor ons geschreven heeft. Liefst naar aanleiding van de actualiteit. Goeienacht. Goeiedag. Ik ben benieuwd wat je, wat je hebt bedacht vandaag en waardoor, ja. je, waardoor je je hebt laten inspireren daarbij. Ja, er waren echt twee artikeltjes in de Volkskrant vanochtend. Um, en je ging over uh, een boek waar illustraties zijn opgenomen... van David Hockney, een Britse kunstenaar... die nogal een uh, vervent pro-tabaksactivist is. Um, en het tweede was een boekbespreking... of een soort opstel van uh, Wilma de Rek... over een boek, The Trip to Echo Spring... Uh, van Amerikaanse auteur Olivia Lane over alcoholgebruik onder schrijvers. En uh, nou ja, wat het verband daar tussen is. Dat waarom, is uh, waarom schrijvers zuipen was de, de mooie kop, geloof ik. Iets in die anders, ja. <laughs> ja. En uh, die, die Hockney die zei, die, die zei ja, alsof het iets bewijst, maar, maar daar was de Tweede Wereldoorlog weer van Adolf Hitler was ook een vervent antiroker. En dan ja, laat je in stil te vallen, want dan heb je iets heel belangrijks gezegd. Maar ik vind het sympathiek dat hij uh, uh, een beetje opkomt voor het uh, tabaksgebruik. Of in ieder geval middelengebruik gebruik in het algemeen misschien wel. Maar dat... Uh, want, jij waarom... bent, want jij bent schrijver, dus je suipt. Uh, uiteraard, ja. Nou goed, dat, uh, <lacht> <lacht> dat spreekt niet helemaal vanzelf. Maar nou ja, de, de, dat, uh, dat verband is er denk ik wel. En dat uh, waar ook dat boek over gaat van die Olivia Leen, Maar uh, heel interessant vind ik hoe daar... Uh, hoe dat door haar tegen haar gekeken wordt. En eigenlijk neemt Wilma de Zek ook over... maar dan moeten we het misschien uh, zo meteen nog even over hebben. Ik wil eerst horen wat je geschreven hebt. Ga ik doen. Autofuturografie. Als zijn benen verkrampte door het lange staan... maakte hij een wandelingetje langs de displaytafels... waarop de nieuwste titels lagen uitgestald. Soms nam hij zo'n boek ter hand... maar hij wist al wat hij binnenin zou aantreffen... De geslaagde levens van gezonde mensen en een strijd om nog gezonder te worden. Geschreven door collega's die hun werk gekuist hadden van alcohol, sigaretten en koffie... om in godsnaam maar niet op de zwarte lijst van de regering te komen... waar zijn eigen boeken wel op stonden. Als hij te lang over nadacht... wilde hij het liefst naar buiten rennen, een kroeg in... een groot glas ijskoude gin tonic bestellen. Maar gin tonic was nergens meer te krijgen... En geld had hij nauwelijks. Het baantje bij de boekhandel leverde hem net genoeg op om de huur te kunnen betalen, een nap eten en de verzekeringspremie die krank hoog was omdat hij stond geregistreerd als ex-roker en ex-drinker. In de jaren 30 van de vorige eeuw bloeide in Amerika tijdens de drooglegging de illegale handel in alcohol op. In de jaren 30 van deze eeuw zou geen crimineel op het idee komen zijn tijd aan zo'n weinig lucratief handeltje te vermorsen. Na decennia van indoctrinatie was de vraag... naar geestvernauwende of verruimende middelen gekelderd. Soms, tijdens stille momenten in de winkel, sloot hij zijn ogen... en dan concentreerde hij zich op de al zo lang niet meer geproefde smaak... van zijn favoriete alcoholische drankjes. De kruidige prikkeling tegen zijn verhemelte en in zijn tong. De zalige schroei aan zijn huig, de gloei in zijn borstkas... Maar als hij zijn ogen opende, stond naast zijn kassa het helftdrankje dat behalve water het enige verkrijgbare was in de kantine. Ja, het is, een, het is een dystopie wat je hebt geschreven. Een, een, een droevig ja. vooruitzicht. Ja, maar misschien niet eens heel onrealistisch. Uh, na alle, nou ja, goed, afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld wat uh, betutel maatregelen getroffen... Uh, Jegens, uh, jegens roken, roken en drinken. Ja, dat is zo. Ja, ja. En eigenlijk is dat in wezen natuurlijk wel iets totalitairs. Als je, als je ertussen wil komen wat iemand in zijn eigen lichaam giet of stopt... dat gaat ja. eigenlijk heel ver. Ja, dat gaat inderdaad behoorlijk ver. Dat Want roken, roken in een openbare ruimte, daarvoor kan je betogen, daar heb je anderen mee. Dat, dat, dat is een, een legitiem argument. Maar, Kun je er wat voor zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Maar als ja. je... Als je bij volle verstand, voor zover je daar nog van kunt spreken natuurlijk... Als je, als je eenmaal regelmatig drinkt natuurlijk... maar als je bij volle verstand zelf iets in je eigen lijf giet... ja, wie gaat erover? Ja, niemand zou ik zeggen. Maar goed, het is wel überhaupt een, volgens mij een soort trend dat... Uh, ik weet niet hoe je het, een psychiatrisering van de samenleving of zo moet noemen... dat al het afwijkende gedrag of het niet helemaal in de maat loopt... met uh, hoe uh, ja, de markteconomie het zou willen... Dat, dat, dat wordt meteen, krijgt een label opgeplakt. En dat moet behandeld worden. En daar, dat moet gekuist worden. Daar moet je vanaf. Dus ja, dat, dat ziet er wel mee uit dat dat nu ook heel sterk het gebeuren is. met alcohol en sigaretten. En, en zo'n boek. En ik dus, vond die bespreking ook van Wilma de Rek. geeft ook. Ja, de sfeer weer die daar omheen hangt, dat moet, de romantiek moet daaruit. De, de verheerlijking van schrijvers die drinken. Um, dat moet allemaal helemaal normaal gemaakt en ontmythologiseerd worden. En dat, ja, dat vind ik een, een ontzettend slappe, fantasieloze houding. Ja, jij vindt dat, dat het een beetje moet kunnen. Een beetje, een beetje drinken op zijn tijd. Ja, tuurlijk. Ik neem even je smakje merkt. Ja, dat is... Ja, ik denk ook dat het zeker wel functie heeft bij, bij uh, kunstenaars, misschien in het algemeen, en uh, de schrijvers in het bijzonder. Ben ik weet niet zeker of dat zo is, maar uh, um, ik, ik weet bijvoorbeeld uit mijn uh, eigen ervaring dat als ik maandenlang in isolement aan een roman zit te werken, dan, uh, en ik ga daarna weer de deur uit, als het boek af is, dan is het een grote feest en slimpartij En dat, dat extreme... Dat zie ik ook wel bij uh, andere schrijvers uh, die ik zo al tegenkom, maar tijdens die uh, sluitbochten. Toch vind uh, ik, het, ik vind het wel interessant, want roes heeft wel degelijk een functie in onze samenleving. De meeste stellen leren elkaar kennen in een omgeving waar roes geïnduceerd is, zoals een café bijvoorbeeld. Yeah. Of, uh, of mensen die gaan om, om hun collegialiteit te benadrukken met z'n allen een roes yeah. onder, ondergaan. Bijvoorbeeld op een vrijmibo, dat soort dingen. Dus op de een of andere manier lukken heel veel dingen kennelijk niet zonder roes. Hebben we een roes nodig, juist om elkaar weer te begrijpen? Ja, het gooit natuurlijk ook een beetje de, de, de gebruikelijke omgangsvormen omver. En dan laat je misschien ook op een andere manier naar dingen kijken. Of misschien, dat is wel uh, vrij spreken. En, en daar kunnen inderdaad in, in, in menselijke contacten uh, bijzondere dingen uitkomen. En ik denk dat het ook voor de kunsten geldt dat dat... Dat de functie kan hebben dat, uh, dat je nou, tot nieuwe inzichten komt, uh, de geest verruimt, zoals dat dan heet. Helemaal niks mis mee, zolang je daarna maar netjes een taxi naar huis neemt. Jamal Uriachi, dank je wel en uh, tot morgen. Cause I was built for you Yes, I was built to carry all your feelings Cause I won't let them know I won't let you go, baby I don't care what your past is I don't need no answers Just have faith in me Don't you know your see? with Anything. All your worries can be put to sleep. Save With Me van Sam Smith. Vorige week lieten we al muziek horen die voorkomt op de longlist van de BBC. Die hebben een soort lijst van veelbelovende muziek voor 2014 gemaakt. Muziek die je in de gaten moet houden. Mensen die uh, talent worden genoemd. Nou, Daar stond deze Sam Smith dus ook uh, op met zijn uh, nummer Save With Me. En hij is uh, 21 jaar, kan ik uh, erbij vertellen. Nee. U luistert naar Nooit Beslapen van de VPRO op Radio 1. We gaan het hebben over beeldhouwkunst. Want Marjolein Mandersloot heeft een nieuwe tentoonstelling gemaakt... afgelopen zondag geopend bij Galerie Van te Den Bosch. En daar laat ze bijna alles zien dat ze de afgelopen jaren gemaakt heeft. Wie wil meekijken met het gesprek kan kijken op www.marjoleinmandersloot.nl... met een lange i, zeg ik er voor het gemak even bij. En kort voordat de beelden naar de galerie werden geschouwd... ging Gijsbert van der Wal vast op atelierbezoek bij Marjolein Mandersloot. Er is dus een kunstverzamelaar die een beeld van jou... bij het huisvuil heeft gezet. Ja, de vondeling. Het is een beer in de vorm van een vuilniszak en... Uh omdat het in de vorm van een vuilniszak is. Het is natuurlijk heel leuk dat hij hem buiten bij zijn container gezet heeft. Die staat dus naast een vuilnisbak. Ja, ja. Heeft hij hem opgesteld. Ja. En het is een beer in de vorm van een vuilniszak? Uh, een beer met zijn uh, kop naar beneden. Komt omhoog. En op de punt van zijn billen zit eigenlijk een pluimpje. Waar die zak, uh, hoe de zak dichtgeknopt is. Dat is de sluiting van de zak. De sluiting, ja. ja. En het is een beeld uit, van aluminium. En uh, in zijn geval bruin gepatineerd. Maar het is een, een, nogmaals een beer in de vorm van een vuilniszak. Je kunt ook zeggen een vuilniszak in de vorm van een beer. Want het kan twee kanten op. Je kan er een zak in zien, maar het ligt er maar aan hoe je, er, hoe je hem neerzet. Dan kan je er ook een beer in zien. En daarom is het natuurlijk leuk dat hij hem buiten heeft gezet. Want het lijkt dat je zou de verwarring kunnen hebben dat je denkt... Oké, okay, even die zak wegzetten. En dan blijkt die zak veel zwaarder te zijn dan je dacht. Ja, dat allemaal wel, ja. Dus je komt er wel achter. Dus hij wordt niet per ongeluk uh, opgehaald? Nee, nee, nee. Je denkt dat je hem zo met één hand oppakt, maar dat, dat is dus niet zo. En dat doe je al vaak, hè? S uh, slappe zakken maken. Ja, ja. Ja, ik heb ook een doggybag. Uh... In je nieuwe boek staat een, uh, een beeld van een nijlpaard. wat ook zo'n beetje zijn zo slappe zakachtige vorm heeft. Ja, ja. Die is van uh, zwart brons En uh, ja, die is ook erg mooi. Vormen die er heel slap uitzien, maar eigenlijk zijn ze keihard. Ja, daar speel ik veel mee. Ik pro probeer vaak dat het... Ja, dat je daar even in vergist of zo. Of dat, dat, dat het even op een ander been zet. Uh, ja, dat vind ik leuk. Hey, dit beeld is eerst gemaakt uit een vuilniszak. En daar zag je nog stukjes tekst, hè, zo combo erop staan. En zo hadden we hem eerst geëxploseerd in, uh, in Helmond. Maar dat was in een oud-bankgebouw en dat was eigenlijk wel leuk. In een kluis, Dan kon je dus de kluis in. Kon je één op één, kon één persoon de kluis in. En die was dan alleen met het beeld. En lag hij in een hoek... Uh, ja, gevuld met een beetje, beetje wol. Dus een, een, een zak. En de, als je eromheen liep, zag je opeens die beren. Hartstikke leuk. Maar iedereen zat eraan, dus je moest dat, de hele tijd moest ik dat weer herstellen. Want dan de, tilden ze hem allemaal op en dan, nou, dan ging het staartje scheuren. En, uh, ja, dus toen de rand dacht ik van... nou, het is ook alweer weer heel leuk om hem dan te laten gieten. Snap je? Dat hij dat zijn vorm behoudt. En uh, dat het toch lijkt alsof je die zak hebt, maar dat het hard is. Dus, ja, dus dat eigenlijk die zachtheid of die zakkerigheid van die beer... Uh, gefixeerd is. Ja. Vast ligt en nooit meer veranderd. Ja, precies. Want dat was ook zo, want mensen zaten eraan, elke keer stond die beer anders. Echt waar. Die lag dan in de ene hoek en dan in de andere hoek. En dan zat hij met zijn hoofd omhoog en dan met zijn hoofd. En ik wou hem zo hebben zoals hij er nu bij ligt. Dus, dat is, uh, dus toen dacht ik, nou we gaan hem gieten en dan ligt het vast. Wat zacht materiaal lijkt, blijkt hard te zijn. Wat een zak lijkt, blijkt een beer of een hond. Of een olifant of een nijlpaard. Het zijn altijd dubbelzinnige beelden die Marjolein Mandersloot maakt. Ik ben in Eindhoven op bezoek bij haar en haar vriend. In een huis dat ook al niet is wat het op het eerste gezicht lijkt. Nee, want je ziet aan de voorkant gewoon een smal huisje. Alleen, dan ga je naar binnen en het gaat maar door. Want we hebben geen tuin, maar we hebben dus wel een heel lang huis met een atelier erachter. Dus hoeveel meter... Tuin is het. Nou, 25 meter of zo. Ja, maar die, dat is dus geen tuin meer? Dat is nee. een soort grote loodsachtige ruimte met bovenlicht geworden? Ja, precies. Nee, maar daarom vonden we dit ook zo'n leuk huisje. Dus uh, tuin hebben we niet, maar we hebben wel een flinke werkruimte. Ja, en er staat dan een werkbank... en er hangt keurig geordend allemaal gereedschap boven... en er staat een soort naaimachine, denk ik, hè? of niet? Ja, een paar naaimachines. Ja, dit zijn dit is een hele heftige naaimachine voor tuigleer Dus bijvoorbeeld dit beeld. Caddy... Het is helemaal gemaakt uit tuigleer. En dat is echt waanzinnig dik, stevig leer. Dat is leer waar je normaal centures van maakt. Nou, en daar hebben wij dus het hele beeld van gemaakt. echt een hele tour geweest, hoor. Het is een op, op zijn kop staande aap Ja, een op zijn kop staande aap met een... Um... En letterlijk op zijn kop, want hij staat dus op zijn kop. De kop is de onderkant van het beeld. Ja. En hij staat met zijn voeten in de lucht. Ja, het lijkt zo'n soort breakdancer eigenlijk, hè? En in zijn kruis heeft hij een handvat heeft hij een handvat. Dus het is, hij heet ook Caddy. Dus het is, je hebt het idee dat je hem zo mee zou kunnen nemen. En dat je kunt, je... Dit is een beeld dat je in zijn kruis kunt grijpen. Ja, precies. Ja, precies. En je, kan hem, uh, ja, je hebt het idee alsof hij, hij zou gevuld kunnen zijn met uh, gold sticks. Zo, dat zijn ook al van die absurde tassen. En daar dachten we eigenlijk aan. Dus hij zou gewoon alsof je zijn poot open zou kunnen maken... en dat daar allemaal golfsticks in ja, zouden, ja, zouden dus zitten. Dus dat is een caddy. Dat is zo'n karretje wat uh, golfers bij zich hebben op de golfbaan. Ja, je hebt de caddy zelf. Je hebt ook een, een, een hulpje, heet een caddy. Ah, ja. Dus hij is gewoon een caddy. Dus hij, is, ja, hij staat op zijn, op zijn hoofd te tollen. Uh, ja, dus, maar het... er zit een handvat aan. en Je zou je kunnen voorstellen dat er golfsticks in zijn poten staan... Maar... Het is geen gebruiksvoorwerp. Ik bedoel, het is geen toegepaste kunst. Nee, nee, nee, nee. Niks van ons kan je eigenlijk gebruiken. Het lijkt dan wel zo, maar je ja. hebt er niks aan. Dit is, alleen... nee. <laughs> is een goede promotie van je werk. Je ja, hebt er niks aan. Je hebt er niks aan. Hij staat best wel in de weg, maar hij is wel verschrikkelijk leuk. Maar het ging over de... De, de naaimachine. Ja. Dus die hebben we gekocht om, ja, om dit, dit leer te kunnen verwerken. Het is een heel, heel mooi effect. Heel ik vind het gewoon bijna als in plaats van brons of zo met dit stevige leer te werken, dat vind ik gewoon een alternatief. <laughs> ja. Het is een leuke verzameling hard en zacht spullen ook hier binnen. Dus machines en gereedschappen en zo. Maar ook een hele kast hier vol met huiden en verschillende soorten stoffen. Wol misschien? Wel? Ja, en leer. En hier zelfs een. En ook echt huiden, hè? huiden van dieren. Met het haar er nog op. Ja, koeienhuiden. Mm -hmm. ja, hier liggen koeienhuiden. En hieronder, dit is allemaal leer. Hier heb je krokodillenstaart. Oh ja, die rol jij nu uit. Ja. Een heel stuk krokodillenleer. Dat zou ik zelf niet echt kopen, maar dat is een stukje... Ja, dat is dan restmateriaal van Hermes. Hermes. En Hermes in de Frankrijk. Dat is een duur tasjesmerk. Duur tasjesmerk, inderdaad. En dit is zelfs zo... Uh, ja, die mogen alleen het beste van het beste gebruiken ze voor hun spullen. Dat is een heel luxe merk. Mm -hmm. En um, ja, bijvoorbeeld dit stukje krokodil... Ja, dat is dan een te, grove, een te grove, noem je dat, maasprint huid. En uh, voor hun tasjes. En uh, nou, zoiets, dat kiezen wij dan uit. En daar hebben wij dan bijvoorbeeld een giraf van gemaakt. En waarom een giraf? Van, waarom geen krokodil van krokodillenhuid? Nou, omdat dus die, uh, die print op zijn huid, dat heeft er iets van een net giraf. Alleen is het dan een krokodil, dus dat is dan weer leuk. Maar het is natuurlijk ook, het sluit aan bij wat je in al je werk doet, namelijk... Iets maken van ander materiaal dan, dan je zou verwachten. Ja. Juist die, die vervreemding van zo'n ja, giraf in een krokodillenhuid, het lijkt alsof hij een heel chic pak aangetrokken heeft. Het is, ze hebben die krokodil... het is eigenlijk een giraf die in een hermespakje pakje loopt. Eigenlijk wel, ja. Hoe komen jullie eigenlijk aan het restmateriaal van Hermes? Ja, ze hebben daar een, soort, uh, een hele mooie hal vol met uh, leer, wat afvalleer heet. En het is geen container, maar je kunt er gewoon kijken. en ja, Dan worden we af en toe losgelaten en mogen we af en toe iets eruit trekken. En, uh, ja. Als kinderen kinder in, in de snoepwinkel, ja. Eindelijk wel, ja. ja. Het is inmiddels wel duidelijk, Marjolein Mannensloot is een tweemanschap. Hans van Wezel is niet alleen haar verkering, maar ook haar compagnon... Ja, we zijn eigenlijk de hele dag met de beelden bezig. Ze staan hier rondom ons heen en uh, ja, we zijn uh, samen aan het bedenken en samen aan het maken. Maar het, we doen het onder de naam van Marlijn. Marlijn is ermee begonnen en ik ben erbij uh, gekomen. Eén naam, twee kunstenaars. En het gaat ze goed. Hun werk is in trek en ze krijgen regelmatig een opdracht... voor een beeld- of beeldengroep in de openbare ruimte. Het atelier achter hun huis mag dan onverwacht groot zijn. De laatste jaren is het toch te klein voor wat ze allemaal maken. Dit is een uh, parkeerterrein waar we nu oplopen. Ja, het parkeerterrein uh, bij onze hal. Die we gehuurd hebben. En bij zijn. de supermarkt. Bij de supermarkt tegenover de Aldi. Altijd druk hier. Dit is jullie, jullie tweede atelier dus? Ja. Het is gigantisch, hè? mooi met die lichtstraten. Enorme lood. Twee hele grote lichtstraten en het is heel hoog. En uh, we zijn dit gaan huren toen we een opdracht hadden voor Hengelo. Uh, moesten we, zouden we vijf grote monumentale beren maken. En dat, uh, ja, dan moesten we ruimte verhuren, want dat, uh, dat komt thuis helemaal niet. En hier konden we het ook een beetje al proefopstelling maken. Kijken hoe we ze in werkelijkheid gingen neerzetten. Maar ja, voornamelijk... Je kon hier al uh, eigenlijk de situatie van het plein nabootsen. Ja, het, het stukje waar ze kwamen, dat is hier net groot genoeg voor. Dus uh, daar is ze een fantastische ruimte. En toen we eenmaal hier zaten, zijn we te blijven houden. Want het is eigenlijk zo fijn, en met die lichtstraten erin. En het is vlak bij huis, dus uh, ja, we zijn hier... Uh... En lichtstraten, dat zijn dus uh, bovenlicht, hè? Ja. Het heeft heel mooi invallend licht tot gevolg. Het lekt wel een klein beetje, plaatselijk. Maar we weten, onder de lichtstraten lekt het. Dus als we dat in de gaten houden, dan uh, gaat alles goed onder de lichtstraten moeten we niet te veel... geen kwetsbaar werk zetten, zoals leren of schapenvacht. Maar de ene keer denk je... de plaats van lekte gelokaliseerd te hebben... maar dan de volgende dag lekt het weer ergens anders. Dus ja. Ja, je snapt het niet helemaal. Maar je houdt dus wel je hart vast... voor wat er met je werk gebeurt, wat hier staat. Ja, nou, nou het staat allemaal veilig. Kijk, het staat hier allemaal in het gebied waar... Ja, want dit, hier staan jullie grote werken... die je dus blijkbaar thuis niet of niet zo makkelijk kwijt kunt. Grote figuren en grote beesten. Dat ziet eruit alsof het een... Een soort museale opstelling bijna van die beelden. Maar dat wordt dus eigenlijk gedicteerd of bepaald waar ze staan door waar het wel of niet lekt. Door de lekkages, ja precies. Ah, ja. <laughs> ja. En de meest kwetsbare beelden lijken me deze. Deze enorme, wat zijn het eigenlijk? Uh, nou, we noemen het hunks. We dat drie... Een soort verschrikkelijke sneeuwmannen. Ja, drie hele grote jetty achtige figuren van schapenvacht. Een vriendelijke figuren, een beetje een kruising tussen, tussen een aap en een mens. En uh, alleen vrij groot, zo'n 2,20 meter zijn ze. En heel uh, aaibaar, hè? Ja, één zo'n uh, hunk is gemaakt van 30 schapenvachten. Dus, uh... Ik heb ze wel eens op, uh, op uh, kunstbeurzen zien staan. Ja, dan is het, iedereen gaat er mee op de foto. Dus ja, dat, ja, die is, zijn uh, heel, echte... heel erg in trek. Ja, echt een fotomoment, ja. ja. Dat zijn het gro grote knuffelbeesten. Nou ja, ja, zo zien ze eruit, ja. En dat geldt eigenlijk voor heel veel uh, beelden die jullie maken. Dat zijn soms roofdieren en uh, soms hele grote imposante gestaltes, maar ze zijn nooit bedreigend, ze zijn nooit eng. Ze hebben altijd iets vriendelijks. Ja, we proberen wel dat je, dat je eigenlijk door de beelden die we dan in de openbare ruimte zetten... dat je daar eerder toe aangetrokken voelt en dat je misschien zelfs daartoe gaat. En dat je denkt, nou, eens even kijken hoe het vandaag met de leeuw is of met de honden is. Of... Ja, want dat doen jullie dus inderdaad. Jullie maken veel beelden die in de openbare ruimte komen te staan. Dat wil zeggen die voor een grote groep mensen in, uh, aantrekkelijk moeten zijn of... Uh... Ja, ja, interessant. Ja. Ja, ja. Toegankelijk werk. Ja. En in het nieuwe boek over je werk, er is een nieuw boek verschenen... zag ik foto's van een beeldengroep die ik niet in het echt ken... maar die er op de foto's heel goed uitzagen... op een pleintje in Maastricht, geloof ik? Een buurpark in Maastricht, voor een oude kerk. En daar hebben we zes leeuwen voor ontworpen. Meer als levensgrote leeuwen. En die zijn gegoten in gietijzer. En die leeuwen zijn helemaal uh, vol gegoten. Is dit er eentje? Dit is er eentje, dit is een model. Oh ja, dat, ziet er ook, dat is ook weer harder dan het eruit ziet. Ja. Het ziet er zacht uit. en uh, ziet er een gekreukeld en, en gekreukeld uit. Het ziet eruit uit. alsof je, als je erop gaat zitten, dat hij zo in zou zakken. Ja. Maar ja, het dus is hartstikke stevig. En één zo'n leeuw weegt uh, 3000 kilo. Dus die is ook nog, uh, hoe zeg je dat, vandalismebestendig. Die krijg je niet zomaar weg. Nee, dat is ook het grappige. Want twee van die leeuwen die blokkeren daar in dat uh, buurtpark. Je hebt er een asfaltweg waar je eigenlijk niet mag rijden. En dan liggen, dus in plaats van dat er paaltjes staan, liggen er twee leeuwen dwars over de weg. Die de boel dus blokkeren. Nou, het is ook echt zo als je tegenaan zou rijden, ja, dan... Uh, Jammer je... voor je auto. Ja, best wel. Ja. <laughs> ja. En uh, dus liggen er twee op de asfaltweg en dan liggen er drie in een, uh, in een soort arena-situatie En dan liggen zij op de tribune en kijken als het ware naar wat er gebeurt in de arena. Dat is een beetje een omgedraaide situatie. Ja, ja, want vroeger in, bij, bij de Romeinen en zo werden, die, werden er uh, gevechten gehouden met leeuwen. Ja, maar deze leeuwen zijn... Ja, dit zijn toeschouwers. Uh, ja, precies. Ja. Dus een beetje een informele opstelling van die beelden. Ja, ze houden wel het hele pleintje. Kijk, er ligt er ook nog eentje in een soort sphinxhouding op een, op een muurtje. Ze overzien wel met z'n allen het hele plein eigenlijk. Maar het is ook wel heel leuk, want als je daar aankomt... Dan, ja, dan heb je gewoon zin om even tussen die leeuwen te gaan zitten. Op ja, buurt. dus om daarop terug te komen... het is toch weer heel aantrekkelijk benaderbaar werk. Het zijn geen leeuwen die de wacht houden of die er gevaarlijk uitzitten. Het zijn natuurlijk roofdieren, maar ze, ze hebben echt iets uh, goeigs ja heel En bemoedig. ook door, ook door die, die vormen die je eraan geeft, dus krijgt hij iets speelgoedachtigs? Ja, het was de bedoeling, we wilden eigenlijk luierende leeuwen maken. Dus uh, uh, absoluut geen aanv aanvallende leeuwen, nee. maar luierende, relaxte leeuwen. Dit zijn dus leeuwen die over zich laten lopen? Ja, en het zijn trouwens leeuwinnen. Leeuwinnen die over zich laat lopen en waar je gewoon op kunt klimmen en dan doen ze niks. Nee, ze doen niks, nee. Nee, ze zijn... Uh, dus hun pagina is ook uh, is roest. Dus ze hebben een hele mooie oranje roestige huid. Oh, dus dit zijn beelden die zelfs mogen roesten? Ja, het is dus uh, volledig vol gegoten. Dus het kan nooit doorroesten. Dus er zit, het is gewoon een oxida oxidatielaakje op de... Oh, maar dat is grappig. Dus dit zijn beelden die buiten staan. En, en, en normaal gesproken zou je dan zeggen van... goed uitkijken dat het niet gaat roesten. En ja. zij, deze leeuwen krijgen eigenlijk een mooie bruine kleur... doordat ze steeds verder roesten. Ja. Alleen als je er dan op klimt als kind... Ja, dan heb je misschien een beetje een oranje veegje op je broek. Maar ja. ik denk dat ze dat ondertussen wel een beetje weten daar in Maastricht. Gijsbert van der Wal was op bezoek bij beeldhouder Marjolein Mandersloot. En dus ook op bezoek bij haar Wederhelft in Liefde en Kunst, Hans van Wezel. Het nieuwe werk is te zien vanaf 6, of nee, tot en met 16 februari bij Galerie Jan van hoofden Bos. En bij de tentoonstelling is ook een boek verschenen: Marjolein Mandersloot, How Done It? In de muziek zijn de laatste tijd veel zonen van actief... in de voetsporen van de vader. De zoon van Bob Dylan heeft een album gemaakt. Leonard Cohen, zijn zoon, is actief. Sting zijn kinderen, John Lennon. Nou ja, kan nog wel een tijdje doorgaan. Maar de leukste zoon van, dat is Baxter. De zoon van Ian Dury, die u nog kent van zijn hit... Hit Me With Your Rhythm Stick. Nou, Zoonlief kwam ook met een album, Happy Soup, getiteld. En uh, dat is ook het nummer wat we gaan draaien. Happy Soup. Het is het titelnummer van de plaat van Baxter Dury, zoon van Ian Dury... die in ieder geval datzelfde kok die Engels accent heeft. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen over wat hen... in letterlijke of misschien wat meer figuurlijke zin... door donkere nachten heen helpt. En vannacht is dat filosoof Ad Verbrugge. Zijn boek Staat van Verwarring, Het Offer van Liefde, verscheen afgelopen jaar. Ja, dat was in een periode dat ik zelf voor het eerst in lange tijd weer alleen woonde op mezelf. En ook een enorme vermoeidheid voelde en een soort teleurstelling over datgene wat er was gebeurd. Toen, toen kreeg ik gek genoeg de energie van bene het uh, nummer Try van Pink... Het was geen maler, het was geen Bach... waar ik ook enorm liefhebber van, uh, van, van ben. Net nog naar de uitvoering geweest... maar het was notabene Try van Pink. En daar zit zo'n ongelooflijke energie in... dat ja, daar, daar, daar krijg je zelf en een soort levenslust door. En dat, dat, um, ja, dat zijn dingen ja, die, die worden geschonken. Dat vind ik prachtig. En een vriendin van mij liet het me, liet het me horen. Uh, ik, had het, ik ken het helemaal niet. Het is niet het genre waar ik nou direct mee verdiep. En, maar die liet me dat nummer horen met, samen met de clip erbij. En, ja, ik, was daar, ik was daar meteen van onder de indruk. Ik begreep ook wel een beetje de, de, de boodschap. Die zij op haar, nou, misschien wel direct... En, en niet altijd diepzinnige manier verwoord... maar die toch een enorme drive heeft. En, en die ik als zodanig ook echt wel kan waarderen. Ja. Ze, ze zei het wel heel gericht... Het was niet een stukje hoogcultuur, maar een soort ja, energie die een rock kan, kan hebben. En uh, waarom het ook altijd dierbaar blijft. Het kan een soort energie geven op heel belangrijke uh, momenten. En uh, nou, dat wist zij denk ik ook. En ze heeft ook een veel bredere smaak. Maar ze zei, wat ik nou gehoord heb, dit, uh, dit lijkt me wel van toepassing op jouw uh, situatie. You gotta get up and try. En dat, uh, dat vond ik een hele mooie boodschap. En het is ook een soort, wat in het nummer ook zit, een bepaalde relativering van, van ja, dieptepunten die je, die je kunt, uh, kun, kunt voelen. En dat vond ik ook wel heel erg mooi. Want je kunt natuurlijk enorm de neiging hebben om in je eigen situatie, in je unieke situatie, te verzwelgen. En, en wanneer je naar de sterrenhemel kijkt, dan kun je soms ook dat gelukkige ervaring hebben... Dat, dat je denkt, ach, het valt misschien allemaal wel mee, want dit is zo kolossaal en zo eeuwig en zo... Eigenlijk zo mooi ook, deze orde. En wat, ja, wat is nou mijn tijdelijke moment nu... Uh, zou ik dat nou alles laten uh, verwoesten? Nee, kijk maar, die, die schoonheid, die pracht, die blijft. En uh, dat, dat heb ik ook regelmatig met, bij de wisseling van de seizoenen. Wanneer het dan voorjaar wordt, denk je... ja, weet je, ik word toch wel weer opgetild. En uh, zo'n muziekstuk kan ook iets van zo'n voorjaar hebben. Dat het even een andere uh, sfeer uh, oproept. En, en, uh, waardoor je uh, uh, ja, wat relativeert van je eigen situatie. En dat zit, dat zit ook in de boodschap van, van dit nummer. Wat verder geen dat je hoogcultuur is, helemaal niet, maar wel een enorme power. En dat, uh, dat heb je af en toe ook nodig. Het is dus niet plat, Dit is het aan de diepstaande oppervlakte. Ik vind het een enorme illusie om te denken dat het plat is. Kijk, de O Hoofd vol bloed en wonden... wat wij kennen uit Matthäus' Passion... dat is ook een wijsje wat door de soldaten werd gezongen... oorspronkelijk een liefdesliedje. En, en dat wordt vervolgens binnen zo'n zeg maar, heilige context... religieuze context... krijgt een ongelooflijke diepte. Maar de melodie zelf ja, komt uit een heel ander genre, zo gezegd. En het is belangrijk om, om, om ook in het volkse... soms een, een diepte... Of of directheid... En dat is sowieso wel mijn uitgangspunt ook. Die, uh, die, ja, die je ook natuurlijk kunt cultiveren. Maar waarmee je soms ook wel iets van die directheid kwijtraakt. Dus dat het in het arrangement, of in de aankleding. In de, in de ornamentale aankleding. dat je iets van die directheid kwijtraakt. En wat ik wel mooi vind. juist aan, ja, wat we dan laagcultuur noemen. is inderdaad een mate van directheid. die soms wel heel erg bij de kern aankomt. En dat zit voor een deel ook in dit soort hele directe. Uh, uitingen. Niet technisch zozeer hoogstand, maar wel juist in de uitvoering van een enorme ja, energie getuigend. En, en dat, is, uh, ja, dat, dat is natuurlijk bij uitstek kenmerkend van rock. sluit veel meer aan bij de muziek van de burcht. Uh, zoals je die in de, in de 12e, 13e eeuw uh, tegenkomt. Het refrein was uh, volgens mij. Het ging over. Het was een liefdesgeschiedenis. Uh, het ging iets van. Just because it, uh, just because it hurts doesn't mean. Nee, wacht even, wacht even. Mag, mag, ik, mag ik even nadenken? Nee, het is wel goed. Het is... Ah uh... oh, ja. When there is desire, there is gonna be a flame. When there is a flame, someone's gonna get burned. Just because you're burned, doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try. Nou, zoiets, ja. En dat, dat, dat, dat zingt ze dan met een overgave. Niet zoals ik het nu eh, netjes en bedeesd hier zo voor jou zing. Maar met een overgave vol erin. Waar jij denkt van, ja, yeah, you gotta get up and try, joh. Niet mekkeren. Kom op, weet je wel. Gaan. Ja. <laughs> Adverbrugge was dat. Zijn boek heet Staat van Verwarring. Het Offer van Liefde kwam vorig jaar uit. en uh, ja, is uh, zowel rock'n'roll als, uh, als Socrates, uh, Adverbrugge. Meer muziek. Het volgende nummer dat is van The Five Stair Steps. En dat is al heel vaak uh, door anderen uitgevoerd. Dina Simone heeft het gedaan. De Spinner's, Edwin Hawkins, Mary Wilson, Hall Oates. Nou ja, wij kiezen nu weer een andere versie van de Engelse volkszangeres Beth Orton. Oh Oh Child heet het nummer. Child, things are gonna get easier Ooh, child, things will be brighter Ooh, child, things are gonna get easier Ooh, child, things will get brighter so, See Een oh, oh, child van haar compilatiealbum uit 2003, The Other Side of Daybreak. De VPRO: Nooit meer slapen. We gaan het hebben over een middeleeuwse fabel. Reinhard de Vos. Over een sluwe vos die alle dieren verschalkt. De fabel is de inspiratiebron geweest voor de voorstelling van Den Vos... van de Vlaamse theatergroep FC Bergman. Ze zetten er de complete Schouwburg wel even voor op de kop. Alle stoelen op de vloer gaan eruit... en op de plaats waar de stoelen stonden komt dan een groot zwembad. Het is een grootschalig kunstproject met theater, muziek en film. Komend weekende is de Stadschouwburg van Amsterdam aan de beurt. En daar is FC Bergman al druk aan het verbouwen op dit moment... Verslaggever Botte Jellema ging vast kijken en sprak met theatermakers Stef Aarts en Thomas Verstraten. Uh, ja, we zijn op dit moment in de, de stadschaburg van Amsterdam. Uh, waar het decor uh, voor onze voorstelling van de Vos uh, in volle opbouw is. We zijn uh, op de eerste opbouwdag, dus dat wil zeggen dat er nu vooral uh, heel ruwe stellages uh, uh, te zien zijn. Uh, en, ja, die worden pas later bekleed. Maar dus nu is het nog een beetje een, een, uh, een chaos en een puinhoop. Maar daar uh, wordt aan gewerkt en, en uh, elk uur ziet het er mooier en mooier uit natuurlijk. Ik zie dat jullie zelf ook uh, aan het mee bouwen zijn. Ja, we, je zegt ons nu net toevallig oh, okay. <laughs> iets, iets helpen heffen. Maar uh, um, we, we, we zijn vooral hier uh, om um, de voorstelling aan te passen, want het is, het is nogal een groot project... En het, het, het ziet er elke keer een beetje anders uit, dus we moeten het op elke locatie waar we gaan spelen moeten we, moeten we de set aanpassen. En uh, daarom zijn wij er eigenlijk bij om, uh, om hier en daar nog beslissingen te nemen en dingen te veranderen en, uh, en aan te passen. Um, dus, dus, uh, en natuurlijk, als we dan tussendoor nog tijd hebben, dan helpen we graag ook een handje mee. Maar, maar uh, ja, de, de begrip, heb je daar de professionele. Ja, daar hebben we de je. professionele techniekers voor en die zijn daar een pak handiger in dan wij. Juist. Uh, wat, wat opvalt, we staan op het podium en kijken eigenlijk de zaal in. Het is normaal gesproken de plek waar de acteurs uh, hun spel spelen, maar jullie speelveld loopt door. Vanaf de voorkant vanaf het podium. Hebben jullie eigenlijk het uh, hele middenstuk van de, van de grote zaal alle stoelen eruit gehaald? Wat gaat daar gebeuren? Kunnen we er naartoe lopen trouwens? Is dat een... Tuurlijk, nee? tuurlijk. Daarvoor is het gemaakt. Ja, precies. Nu staan we op de plek waar normaal gesproken de stoelen zijn. Ja. ja. En uh, wat gaat hier straks gebeuren? Hier wordt eigenlijk het, het grootste deel van de voorstelling gespeeld. Uh, op het podium ook natuurlijk, maar uh, op heel deze uitbouw... Uh, ja, zijn de acteurs eigenlijk het vaakst, uh, het vaakst te zien. Hmm. En wat... Uh... Heb ik dan nou goed begrepen dat dit middenbak, die middenbak die hier nou zit... dat dat vol water komt te staan straks? heb je heel goed begrepen. <laughs> Oké, okay. wat gebeurt daarmee? Uh, ja, dat komt dus vol water te staan. Ja. En uh, dat wordt dus een soort van zwembad of, of vijver of poel. En uh, ja, daar gebeuren allemaal uh, rare dingen in. <laughs> <laughs> wat voor rare dingen? Ja, daar moeten we nu nog niet te veel over vertellen, denk ik. Denk klein je. beetje, klein beetje. Zonder het al te veel prijs te geven... Onze voorstelling is heel erg geconceptieerd rond dat zwembad. Eigenlijk zou je onze voorstelling... Als je ze in, in twee zinnen moet... Dan, dan zijn, het zijn scènes aan een zwembad of zo. Of scènes rond het zwembad. En rond die pool. Die heel erg mensen aantrekt... Maar tegelijkertijd ook afstoot. Mm -hmm. het, is een, het is een... Ja, dat water... Dat, dat wordt in, in, in gezwommen, in gevochten... In, in gevallen. In, van weg... Alleen de mensen die er niet in durven... Het, het is echt... Het concentreert zich rond, rond het water. Een soort van uh, bedwongen natuur of zo. zo. Zo zien we het heel veel. Ja, ja, ja. uh, want, want op de vloer die dat je nu ziet... Is nu ligt nog vol, vol uh, balletvloer. Uh, maar daar komt een, een, een marmeren gesteente over. Dus heel de, heel de uitbouw wordt bekleed met steen. En ook, ook heel, heel, heel het zwembad is bekleed met die steen. Dus het is eigenlijk één grote... Uh, uh, plavij van steen Eigenlijk zou ik dat kunnen beschrijven als, als bedwongen natuur. En dan in het mm. midden een, een, een, een, een, een waterpartij. Ook evengoed natuur die, die, die ingeperkt. Ja, ingeperkt is. Die, die, die uh, ja, door mensen uh, ja, gevormd is of zo. Ja. Of, of, juist, of, of mensen hebben het alleszins geprobeerd. Maar natuurlijk ja, is water niet zomaar te bedwingen, of de natuurelementen zijn niet zomaar te bedwingen. Dus mensen doen hun best daarvoor, maar al dat, dat, die natuurelementen blijken dan toch hun, hun eigen leven te blijven leiden. Ja, ja, ja precies. Hoeveel mensen heb je van niet aan het werk? Er zijn er een stuk of twaalf. Ja, als er niet meer zijn, ja. <laughs> ja, er zijn er nog een paar verstopt ook, denk ik. Zullen even eventjes een rustigere plekje op zo'n kleur. Tuurlijk, gaan we even daarachter zitten. Zo. Um, van den Vos, dat is wel uh, ook zoals dan die, die uh, mooie titel is Van den Vos Reinaarden. Ja, ja. De voorstelling. Ja, dat was het. Uh, de inspiratiebron voor de voorstelling was het, het uh, epische dierdicht van den Vos Reinaarden. Juist. Uh, moet, je, moet je het gedicht uh, kennen voordat je deze voorstelling kan uh, nee, begrijpen? Nee, absoluut niet. En wat ik nou begrijp is dat de Vos zelf niet per se jullie hoofdpersoon is geworden. Nee, dat klopt. Wij hebben, uh, hebben toch na een tijdje besloten om, om uh, het accent een beetje meer te verleggen naar... Uh, of heel erg veel meer zelfs naar, naar de wolf. Uh, de wolf die eigenlijk in het... Uh, ...het oorspronkelijke van de vos Rijnaardenverhaal is ...een kleine bijfiguur is... ...maar die in het, uh, het verhaal dat vooraf gaat... ...of de, verhaal, de verhalenbundeling die vooraf gaat... ...van de Vos-Rijnaarden, met name de Isengrimus. Uh, is hij samen met de Vos, zijn zij de twee hoofdpersonages. Yeah. En uh, waarom dat we dan voor de wolf hebben gekozen, was omdat we um, ja, tijdens het, het, het, het werken en het lezen daaraan, dat we toch merkten dat, dat ons hoofdfiguur toen, dus de Vos toen nog, uh, ja, toch iets weg had van een soort psychopaat, of een, of een, uh, ja, of een gek, of een moordenaar, Alles alleszins iemand bij, bij wie... Ja, bij wie ja, die, die, die niet heel erg mens is, maar heel, vooral heel erg ziek. Ah, ja. En wij wouden toch vooral het verhaal vertellen van iemand die net wel heel erg mens is... en die het vooral heel erg moeilijk heeft om mens te zijn. Dat is eigenlijk het verhaal dat we altijd opnieuw vertellen. Daar gaan al onze voorstellingen eigenlijk bijna over. Uh, maar dus we zaten met een probleem, want we, we hadden een verhaal dat we wel heel erg interessant vonden... of, of, of materiaal dat we heel interessant vonden. Uh, die van de Vos Rijnaarden. Maar, uh, ja, maar dat hoffiguur was dus heel, uh, heel erg onmens. Ja. Nou zitten in jullie voorstellingen veel de voorstelling uh, van de mens. En die zoeken jullie, die voorstelling, niet zelden buiten het theater. Ik ken jullie van de buitenvoorstellingen op locaties. Uh, op Oerol bijvoorbeeld, op het strand hebben jullie daar gedaan. Uh, in Amsterdam, in Noord, ook op een, een, een buitenvoorstelling. Mm -hmm. uh, waar je, uh, dat weet ik nog van jullie voorstellingen op Oerol... waar jullie echt met de elementen moesten vechten... Uh, waar het heel lastig was om dat om uh, voor elkaar te krijgen. Um, waarom dan nu een voorstelling in de bonbonnière... In de, in de mooie grote zaal van de, van de theaters? God, ik denk dat er, dat er meerdere redenen voor zijn. Eén één van die redenen gaf je net al aan... dat we na het gevecht met die gigantische elementen... toch wel een beetje gehad hadden met de, met <laughs> met de, de, de, elementen. Met de elementen zelf. Uh, in, in, in, in die buitenlucht en, en toch die verschillende omstandigheden soms... Ja. Um, maar dat was eigenlijk niet de hoofdreden, ik denk dat de hoofdreden vertrok vanuit het idee dat we een opera wouden maken. Uh, ooit, heel lang geleden, uh, samen met een, een oude klasgenote van ons, Lisa van Vandrade, die aan ons vroeg van wij willen voor, je, voor jullie een opera maken. En wij dachten, een opera dat moet je spelen in een bonbonnière of als sinds een zaal die zich leent tot het maken van een opera. Ondertussen... Uh, vier jaar later is het al lang geen opera niet meer, We hey, zijn we helemaal ervan weggeraakt, dus het is absoluut geen opera er wordt nog wel in gezongen, maar niet meer uh, zo, zo centraal zoals we dat oorspronkelijk in, uh, in gedachten hadden maar die locatie is gebleven die bonbonnière is, is overgebleven en past ook wel wonderwel bij het verhaal dat we wou vertellen en het is ook niet dat we een, een zomaar hey, een, een klassieke uh, grote zaalvoorstelling maken, het is echt we maken de voorstelling weer op locatie, dus we zijn hier weer aan het zoeken van hoe kunnen we nou ja. uh, die zaal gebruiken en, en, en kunnen we proberen om het, om het maximum uit die locatie te halen. Ja. Dus, dus eigenlijk zijn onze elementen gewoon veranderd. Ze ja. zijn niet meer uh, regen en wind, maar ze zijn nu van plaaster en, en, en, en stoelen en zetels. En het, is, ja. het is gewoon een iets, maar daarom niet minder weerbastig nee. om onze voorstelling daarin gepast te krijgen. Ik zat net te denken van mijn vraag slaat eigenlijk nergens op. want Als ik zie wat jullie hier allemaal moeten doen, dan is het eigenlijk gewoon een nieuwe voorstelling. Die je zelf... ja. het, is, het is een... Uh... Een totale verbouwing. Eh, ja, dat is, maar, het is, maar het, er is wel een groot verschil omdat om, om onze, onze vorige voorstelling, waar we het net over hadden, de Terminator-trilogie, die was, die was zo... Uh, dat was op het strand op een Ja, het dat het was, was in open lucht, ja. uh, dus, dus waar we heel veel last hadden van het weer onder andere en daar, daar kan je alleen maar heel, heel uh, bruut... En, ...en rauw werken eigenlijk, ook met licht bijvoorbeeld... Dat dan, dan, ja, die, ...je kan wel proberen ergens, een, ergens een, een spotje op te zetten of iets uit te lichten... ...maar dat heeft heel weinig zin in de, in de open luchten op, op een speelvlak ja. van, van uh, zoveel kilometer bij zoveel kilometer. Ja. Uh, en dat is, wel, dat is de, de nieuwe uitdaging bij deze voorstelling, uh, dat, dat doet hier... Wel heel erg kunnen beheersen. Omdat we, we zitten binnen in een, in een theater waar meer dingen mogelijk zijn. Maar kan wat preciezer zijn. Je kan veel preciezer zijn, uh, maar dan, dat brengt dan ook weer met zich mee dat je daar. Uh, dat is een nieuw gevecht dat we moeten leveren, want dat was, dat was voor ons ook iets vrij nieuw. Uh, je krijgt ineens zoveel. ...middelen ter beschikking. En mensen... Een, ...een theaterpubliek dat in een theater komt kijken... ...is ook zo verwend. Je hebt al zoveel... ...gezien en meegemaakt in een theater. Dus het is, er is zoveel materiaal... ...en er zijn zoveel... Uh, ...werktuigen voorhanden om, om... ...om de beelden te maken die je wil maken... Uh, ...dat het ook... ...dat het werken daarom niet minder op wordt. Nee. Omdat omdat alles zichtbaar is in open lucht kom je nog weg met, uh, met even iets, een, een, een decorstuk dat niet wil werken of, uh, of muziek dat even wegvalt ofzo, maar dat kan bij zo'n binnenvoorstelling echt niet nee. en lukt dat dan? Ja, ja, maar, het is maar dus het, het, uh, we dachten van we gaan het deze keer iets rustiger aan doen dan de vorige keer. Maar niets was uh, minder waar. Want het is, echt het, het is de, de, denk ik echt de heftigste klus geweest die we tot hier toe hebben moeten klaren ja. deze voorstelling. Nou ja, daar kreeg je de roem ook wel voor, als dus het de recensies in, uh, in Vlaanderen in ieder geval mag geloven. Ja, ja, dat is leuk. <laughs> dat is leuk meegenomen. Uh, jullie vertelden al dat het, uh, al dat het uh, verhaal uh, over de wolf gaat deze keer. Kun je er nog iets meer over vertellen, Thomas? Wat, uh, wat er met de wolf allemaal gebeurt? Goh. Mm. Hey, jullie voorstellingen zijn misschien wat associatiever... dan dat je per se een verhaal hebt. Ja, he? de, de, natuurlijk. We hebben een, een, heel, een heel verhaal bedacht. Of zo, oh. Maar het oh. is altijd moeilijk om, om... Je wil enerzijds wel iets vertellen over wat, dat je, wat dat je gemaakt hebt... of wat dat je geprobeerd hebt... Ja. Maar anderzijds wil je ook zoveel mogelijk uh, verbeelding openlaten aan de toeschouwer... ...en de mensen niet, niet, niet te hard vastzetten in wat dat wij oorspronkelijk bedacht hebben. Mm -hmm. Want misschien... Ik heb op internet al de gekste dingen ge, gelezen en gehoord van interpretaties mensen. Interpretaties. Interpretaties. En dan dacht ik van, amai, maar hoe kom je erbij? Of, of van en ik vond, dat ik vond dat echt onvoorstelbaar, wat voor, wat voor, wat voor de gekste... Uh, Inval zoeken dan, uh, waar mensen, mensen kijken. En ben je daar dan blij mee? Ja, heel blij. Super blij. Hmm. Hmm. Uh, maar evengoed ben ik blij met mensen die, die alles begrepen hebben van wat, wat, wat wij wou vertellen. Of zo. Maar het is, het is toch. Ik hoop dat die voorstellingen altijd een soort van openheid uitstralen. We hebben, ook niet, we hebben ook niet één verhaal of zo. We, we, we laten vaak bewust dingen, dingen open, alleen open voor interpretatie. Dus wij hebben wel een, een, een, een, we hebben wel een paar basislijnen uitgezet en we hebben een scenario uitgeschreven. Maar er is zelfs in ons, onder ons vijf, met de vijf mensen wie we, yeah. uh, met wie we aan die voorstelling hebben gewerkt, uh, voor ieder van ons lopen sommige verhaallijnen toch nog anders. Uh, en, en, en dat is heel fijn en dat, dat zijn we ook zo blijven houden Omdat we hopen dat, dus, ja, dat dat voor het publiek hetzelfde blijft Het is niet de bedoeling dat er één verhaal begrepen kan worden Want, want dat één verhaal is er gewoon niet Nee Er zijn er heel veel Wat, wat moet er allemaal nog gebeuren voordat je je eerste try-out, eerste voorstelling of je eerste repetitie kan doen? nog heel erg veel. Dus nu straks moet er dan een vijverfolie nog in, dan moet het uh, dan moet de beplating erin de, de stenen, dan moet het water er nog in er moet nog een, de wand moet er nog inkomen, de, de, de, het glas moet er nog tegen, het bos moet daar nog gebouwd worden. Dus er is allee, er echt te veel om op te noemen en dan uh, en moet nog heel veel ja, dan, moet het, dan moet al het licht nog gericht worden, het geluid nog afgestemd wat ook geen sinecure is omdat we op een onconventionele manier spelen. Dus het, bij deze voorstelling is het, het geluid echt een hel, een, voor onze geluidsmannen is het echt een hel. Een met hels... water, bijvoorbeeld. Ja, met water en steen en vooral. Uh... Met microfoons zijn niet waterdicht en steen ketst heel veel geluid heen en weer. Ja. Dat is het probleem. En water ook. En, het en, ook ook, ja. en vooral dat het, uh, dat het je speelt voor het gat waar achter normaal gespeeld wordt. Ja. En doordat het publiek helemaal rond zit en er wordt met micro's gespeeld... Uh, is het heel moeilijk om het geluid gericht te krijgen. En het publiek zit op, ook publiek. op ja. het publiek. Ja. Omdat, ze, omdat ze er echt als een arena helemaal rond zitten. Ja. Dus het is heel, ja, de problemen zijn heel specifiek en, en, en, uh, en heel talrijk. Mm, ja, ik begrijp het. Hoe lang nemen jullie bezit van de schouwburg? Drie dagen. Ja, we, zijn dus we, we zijn vandaag begonnen. Morgen is er nog een bouwdag. En uh, overmorgen is er nog een bouwdag. Dus woensdag ook nog. Ja. En dan spelen we s'avonds een generale repetitie. En dan uh, donderdag nog om uh, aanpassingen te doen. En laatste retouches. Ja. En dan s'avonds spelen we. Ja, dus. Donderdag gaan we ons vragen. Dus eigenlijk een complete week. Ja, maar het met, moet ook weer afgebroken worden. Ja, inderdaad. Met het spelen erbij zit en in uh, de afbraakjes zit een complete week. Ja. Ja, dus van maandag tot zondag. Ik wens jullie daar heel veel plezier bij. Heel veel bedankt. Stef Aerts en Thomas Verstraten van de Vlaamse theatergroep FC Bergman... komend week einde te zien in de stad Schouwburg in Amsterdam. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer naar aanleiding van de Amsterdam Fashion Week... in gesprek met mode-icoon Tan. We hebben ook een website. U kunt ons liken op Facebook, dat soort dingen. En uh, zometeen maken de collega's van Wakker Nederland hun naambaar... met het programma Nog Steeds Wakker. Ik wens u een goede nacht en morgen een fijne dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.